Met het de enige manier om deze winter een nieuwe lockdown te voorkomen... is als de basisregels beter worden nageleefd. Dat staat in het nieuwste advies van het OMT aan het kabinet. De corona-experts zeggen dat het opvolgen van de basisregels beter werkt... bij het bestrijden van het virus dan een nieuw pakket maatregelen. In het OMT-advies staat verder dat het sluiten van scholen kost wat het kost moet worden voorkomen... omdat er steeds meer bewijs is dat kinderen daardoor schade oplopen. Het demissionaire kabinet wil het omstreden 2G-systeem mogelijk maken in de horeca, de cultuursector, bij evenementen en onder meer dierentuinen en pretparken. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Bij 2G mogen alleen mensen naar binnen die recent corona hebben gehad of zijn gevaccineerd. Het 2G-systeem gaat niet gelden in winkels, bouwmarkten, het onderwijs en op de werkvloer. De Tweede Kamer moet over het voorstel in debat. Het is nog niet zeker dat een meerderheid met de plannen van het kabinet zal instemmen. In het centrum van Zwolle zijn tientallen mensen die daar wilden demonstreren door de politie weggestuurd, meldt RTV Oost. In de stad is een noodbevel van kracht omdat de betoging niet was aangemeld bij de gemeente. Ook waren er signalen dat mensen wilden rellen. In Drachten is ook een noodbevel afgekondigd na oproepen op sociale media. De burgemeester was bang dat het uit de hand zou lopen. De Britse staat neemt tijdelijk een failliet energiebedrijf over om te voorkomen dat er 1,7 miljoen klanten zonder stroom komen te zitten. Het in Londen gevestigde Bulb Energy is omgevallen vanwege de hoge energieprijzen. Het bedrijf wordt genationaliseerd met behulp van een 10 jaar oude wet die nog niet eerder is gebruikt. De komende tijd zal op kosten van de staat gas, elektriciteit en water worden geleverd. Bulb Energy is het 21ste Britse energiebedrijf dat sinds augustus failliet is gegaan. Het weer tot besluit vanuit het noorden bewolking met af en toe regen. Morgenochtend in het zuiden ook nog wat regen. In de middag zo goed als droog met af en toe zon. En het wordt een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Wordt uw favoriete muziek elders nooit gedraaid? Play it loud, draait het wel. Elke maandagavond... Op ZFM Zandvoort Nou, we zijn weer terug in de tweede uur En helaas uh, heeft mijn speler Nog steeds uh, Niet uh, Gunstig met mij voor Op het moment En ik ga nu toch een beetje in paniek op het moment Zouden we toch echt moeten doen Jongens, kom op Ik weet, Nou, ah, kijk, er gebeurt wat volgens mij Alleen uh, een nummertje, Dit is moet ik hebben. Ga je het nu doen alsjeblieft? Dan komt hij nu aan. loser. How could you learn to care When nobody cares for you? Mother said he'd be home soon But he never came Bij het tweede uur van Play It Loud. En helaas ging het de eerste uur niet zo lekker. Uh, maar nu zijn we er weer, gelukkig. En uh, ja, er ging nog een klein dingetje fout zelfs. Want het nummer Loser was uiteindelijk Childhood van het eerste cd. Ik had hem eventjes uh, door elkaar gehaald. Maar dat maakt niet uit. Het is van hetzelfde album. Daar gaat het om. Uh, wat ik zei, maar even terug naar uh, ja, waar ik gebleven ben. Ik ben nu even een beetje in de war. Ehm... Uh, Even terug. We gaan zo uh, door naar um, een ander project uh, van Arjan Lucassen. Die ga ik hierna gelijk draaien zonder al te veel woorden vuil te maken. Um, Guild Machine heb ik het over. En hiervan draai ik het nummer over. Want ik heb natuurlijk even schade in te halen. Dus bij deze even wat minder praten, meer muziek. Want ik loop achter. Yes, hier komt hij dan over van Guild Machine. Dat is een ander project van Arjan Lucassen. Het nummer is over. Killed Machine hoorde je van het album On This Perfect Day, uit 2009. Hij liet uh, al zijn fans hun eigen opgenomen materiaal opsturen in hun eigen moertaal. Waaruit een selectie werd gemaakt. Van de 200 inzendingen werden er 19 gebruikt in verschillende talen. En zoals je ook in het begin van dit nummer hoorde, hoorde je een... een persoon praat in een eigen taal. Voor een van de nummers op het album dat 8 minuten duurt, werden zoveel mogelijk van die geluidsfragmenten gebruikt. Het album bevat allemaal lange nummers, maar het enige wat nog, accepta nog een acceptabele nummer uh, lengte had, was het nummer over wat ik zojuist als, uh, draaide. Ik ga gauw door naar het volgende nummer ditmaal weer van zijn Star One project. We zijn aanbeland in het jaar 2010 dat hij zijn tweede album ermee heeft uitgegeven, Victims of the Modern Age. Evenals zijn debuutalbum is deze muziek ook weer science fiction gerelateerd En is de titel van het album een quote uit de klassieker uh, Clockwork Orange bij Stanley Kubrick. Ook voor dit album heeft hij weer dezelfde muzikanten uitgenodigd als bij zijn Space Metal album. En dat zijn Floor Jansen Dan Sweneu... Sir Russell Allen en Damian Wilson. Het nummer wat ik van dit conceptalbum ga draaien heet Earth That Was en is het derde nummer navolgend volgend op de vorige keer gedraaide vette Digital Rain. De titel van het nummer is gebaseerd op de science fiction films Serenity en Firefly. Na dat nummer hoor je Arjen Lucassen met het solo nummer The New Real. Enjoy this song. Dreaming tweede soloalbum hoorde je... The New Real van het album Lost in the New Real. En dit was zijn tweede soloalbum... waarin hij ditmaal alles zelf deed. Hij nam de zang voor zijn rekening en de instrumenten. Ook had hij voor dit album geen gastmuzikanten uitgenodigd... en schreef hij de muziek weer volledig zelf. Uiteraard had hij wel een verhaal geschreven zoals we van hem gewend zijn... en schreef hij zichzelf als Mr. L die ontwaakt nadat hij is ingevroren... omdat hij klinisch dood was verklaard... Hij wordt in de verre toekomst bijgebracht en wordt toegesproken door Dr. Voight Kampf, Die wordt ingesproken door acteur Rutger Hauer. Zijn naam is ontleend uit de film Blade Runner, waar de acteur ook een rol in had gespeeld. De dokter begeleidt Mr. L bij zijn emotionele reis door de nieuwe wereld en praat hij de nummers op dit, nummer, uh, op dit album aan elkaar. Arjen laat op zijn tweede studioalbum verschillende stijlen horen uit de muziekgeschiedenis. Zo hoorde je de metal-invloeden uit het nummer wat ik net draaide. Hij had ook psychedelische rock, hard rock, folkmuziek en zelfs popmuziek als invloeden. Om even een voorbeeld te noemen, het tweede nummer van het album Pink Beatles in a Purple Zeppelin... is een eerbetoon aan zijn favoriete bands uit de jaren 70 en 60 uiteraard. Veel invloeden hoor je dan ook terug op een geweldige, gevarieerde soloalbum. Als u nog geen fan was, word je het vast wel na het beluisteren van deze uitzending... Ga door naar zijn vaste band Arian, waar hij vijf jaar lang pauze mee heeft genomen. Arjan kwam weer terug met het geweldige dubbelalbum The Theory of Everything. Hij raakte geïnspireerd door de relativiteitstheorie van Stephen Hawking... na het zien van zijn documentaire en besloot een heel album daaraan te wijden. Het album bevat eigenlijk vier lange nummers die weer in korte stukjes zijn gehakt. Muzikaal gezien is het eigenlijk een reis door de jaren 70, 80 en 90. En hoor je vaak de Hammond-orgel in de nummers terug. Ook synthesizers hoor je veel voorbij komen. Uh, qua gastmuzikanten wou Arjan het iets minder groots aanpakken. En nodigde hij minder uit dan op zijn vorige album, mei 2008. Waar hij 17 gastzangers voor had gevraagd. Op dit album hoor je topmuzikanten aan het werk zoals onder andere Christina Scabia van Lacuna Coil. Toetseniste Jordan Rudess van Dream Theater. Keith Emerson van Emerson Lake and Palmer. En and Rick Wakeman, uur muzikant van onder andere ook The Strops. En yes, Marco Hitala van Nightwish. En Tarrot Steve Hackett van Genesis. Arjan schreef alle muziek samen met zijn vriendin Laurie Linsworth. Omdat het een dubbelalbum betreft... draai ik aansluitend ook van de tweede CD-nummer. Eerst hoor je het titelnummer Theory of Everything, part 1... en daarna het nummer Collision... met heerlijke synthesizers die je doen denken aan muziek van Mike Oldfield... of zelfs Jan Michan. Ja, hier komt ie. ja dat was uh, collision van Arion en daarvoor hoorde je the theory of everything ja doordat die nummers wel in stukjes zijn opgedeeld uh, gaan de nummers in elkaar over dus ja dan zijn de afkappingen een beetje uh, ja uh, abrupt. Maar uh, ja, het zijn lekkere nummers natuurlijk. En die kan ik niet helemaal afdraaien. Jammer genoeg. Uh, we gaan door naar een uh, volgend project. Uh, een jaar dat, uh, nadat dit album uitkwam, richtte hij samen met Anneke van Giersbergen een nieuwe band op, genaamd The Gentle Storm. Een project met als thema uh, Nederland van de 17e eeuw. En een verhaal over twee geliefden. Het debuutalbum The Diary dat ze uitbrachten in 2015... was ook een dubbelaar en verdeeld in twee stijlen. CD1 heette Gentle en bevatte rustiger folkversies van de nummers. En de tweede CD, getiteld Storm, gaat meer de metaluitvoeringen. Het liefdesverhaal gaat over Jozef en Susanne in de tijd van de Gouden Eeuw. Jozef vertrekt voor langere tijd als officier voor de VOC... terwijl zijn geliefde thuis blijft en hem brieven schrijft. Ze schrijft hem gedurende zijn lange reis van 2,5 jaar... dat ze zwanger is over de geboorte van hun kind. Hij schrijft haar terug dat hij veilig en binnenkort terug naar huis komt... om kort daarna weer voor een gevaarlijke reis van 7 maanden naar India moet... Een gevaarlijke reis omdat de Hollanders vaak in oorlog zijn geweest met de Britse, Britse schepen. Later schrijft Suzanne hem dat ze ernstig ziek is en met de hoop dat hij eerder thuiskomt van zijn reis. Maar helaas ontvangt hij de brief veel later. Op 7 mei 1669 overlijdt Suzanne en twee maanden later komt Jozef eindelijk thuis van zijn reis en ontdekt dat zij is overleden. En maakt hij dus kennis met zijn zoon Michiel die dan al twee jaar oud is. Ook vindt hij haar dagboek waarin ze haar gevoelens en gedachten beschreef. Van dit album ga ik van de tweede cd Storm, de heavy versie van The Heart of Amsterdam draaien. En daarna hoor je weer een nummer van Arian van zijn ene laatste cd, The Source uit 2017. Hier komt hij, The Gentle Storm met Heart of Amsterdam. Source Will Flow, van het uit 2017 afkomstig album The Source. Wat wederom een dubbelalbum is geworden. Het nummer kwam van de tweede CD af. En Arjan wil met The Source weer terug naar het science fiction thema van zijn vorige conceptalbums. En vond zijn inspiratie in een afbeelding van Jan Suetre. Uh, nooit vergoord trouwens, maar goed. <laughs> Eerst had hij het idee om het Star One uit te brengen... maar dit werd later toch met Arion. Het concept had betrekking tot een ras dat dreigt uit te sterven... omdat ze zich heel onafhankelijk heeft gemaakt van machines en technologie... en een vlucht naar planet Y. Arjen situeerde het verhaal als inleiding op het album 01011001, dankzij ingeschakelde hulp van zijn fans. Ook het componeren week erg gaf van zijn normale manier van werken... doordat de muzikanten naar zijn studio konden komen... of eh, niet naar zijn studio konden komen, sorry... en vervolgens de opname naar hem toestuurden. Voor dit album had hij wederom grote metal-muzikanten gevraagd... zoals onder andere James Labrie, Tommy Karavik, Simone Simons... Russell Allen, Floor Jansen en gitarist Paul Gilbert... van het... Eh, uh, tweede deel ga ik helaas geen uh, nummer draaien... maar nog wel als afsluiter een nummer... Uh, van zijn laatst uitgebrachte album Transitus uit 2020. En ook als een dubbeler uh, gekomen is. Hier komt uh, Get Out... Oh nee, wacht even, hoor. die heb ik niet uh, gekozen, sorry. Uh, je hoort nu uh, uh, Two Worlds Now One. Hier komt die. ik hoop dat jullie genoten um, hebben vanavond. De angel takes Daniel back in time to 1883, where they emerge at the imposing estate of Daniel's father. Will Daniel's heartbreaking story be compelling enough to convince the angel to help him? Well, we shall see. dat jullie uh, genoten hebben vanavond. Bedankt voor het luisteren. Ik wens jullie een hele goede nacht toe. En ik ga hier langzaam uit uh, naar het nieuws van 1 uur. Ik ben er volgende week weer met een heel nieuw thema. Dit was het Zand voor vanavond. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.